Het weer volop zon, alleen in het zuiden wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan kan het 30 graden worden. Maar aan het eind van de dag vooral in het zuiden kans op onweersbuien. Daarna lagere temperaturen. Dit was het DFM. Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad heb je de meeste vertraging op deze wegen. De A10 Noord richting de A10 Zuid. Tussen Kadoelen en Zeeburg staat 5 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A12 naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Voorburg 12 kilometer door een ongeluk. A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Daar staat tussen Arco en hardingsveld griesendam 5 kilometer. En de N11 van Leiden naar Bodegraven. Daar staat voor de aansluiting met de A12 bij Bodegraven 2 kilometer. En dat kost je een kwartier extra.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 En nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 ik uh, ook elke week het, uh, ja, het Zandvoortse nieuwsblad, zoals ik dat nog steeds noem, het Zandvoersen krantje elke week lees en las. En daarin zag ik steeds dat iemand uh, ja, benoemd zou worden. En die had dan een week of tien dagen de tijd om uh, uh, die had dan een week of tien dagen de tijd om daarvan af te zien. En dat is een paar keer gebeurd, heb ik gezien. Ja. Ja. Dat is ook zo en je niet... kunt je voorstellen dat uh, de, de nummers... Uh...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 Spartel was in Rotterdam. Had je hier. geen tijd voor Zandvoort? Nee. nee niet zoveel. Niet die... zoveel zakelijk inzicht als mijn vrouw was. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Goed, nu hoor je er wel mee geconfronteerd. Voor de hand ligt uh, dat in jouw portefeuille support komt.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 Ja, ik denk iedereen die de inderdaad gaat zitten, die moet weten waar die knop en die microfoon zit, natuurlijk. Ja. Die, voor hem, die voor hem staat. Ja, dat begrijp ik maar. Eh, maar interrupeer je?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 Ja, levensleester nou, sowieso. Maar. maar. Ik ik heb dus wel eens vaker achter een bestuurstafel gezeten allereerst. Dus.. Uh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 lijkt mij ook. Dank. Dat is de bedoeling. Dank u wel. Goed, en ja, voor de broodnodige cultuur in dit programma. Is er een Frans chanson erin gooien? Ik uh, doe wij iets Frans. Uh, uh, ja. is belle histoire. In Bell is histoire van Michel nou, Fugain. Laten, laten we hopen dat het een mooie geschiedenis gaat worden. Een, nou, een dit, mooie geschiedenis. Volgens mij raakt dit meer... Uh... C'est un C'est une belle histoire.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 een tafel reserveren, want ja, eh, mensen schuiven aan, dus als je met vier mensen komt en je moet op drie verschillende plekken gaan zitten, dat is dat, dat leuk. niet leuk. Nee. En een andere reden is dat de, degene die mij nu belt, die eh, krijgt van mij een flesje wijn aangeboden. Nou, daar gaan we dan. Waar is, wat is het? Het, het nummer is eh, 06-28-29-27-94. En de bedoeling is dat er nu tijdens de uitzending je, je telefoon staat Ja, uit. ik heb mijn telefoon voor me liggen, dus ik, ik ben heel benieuwd. En, uh... Ik begrijp dat wij uh, uitgesloten zijn van deelname, Don en uh, ik. Uh, ik, ik, ik. Ik had mijn telefoon al in mijn handen. Ja, oh. ja. Maar heb je kaarten dan? Oh, nee. Oh. nee, nee, nee nou, hij. Luisteraars, kom op nou, wel ja. nou eens even. Het is meteen een leuk testje om te horen hoe... Ja, ja, uh, ja. Ja, ja. Nou, um, even. Over de kaarten, uh, ik ben net uh, even... Uh,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 Ik ben net bij de VVV geweest. En daar heb ik de laatste kaart op gehaald. Het wapen weet ik niet precies. Maar die zal er twee of drie hebben. En de rest, kijk. Daar hebben met we iemand. Wijn. Ja, nou, ja nou, nou, dit is, is ongelooflijk. Neem maar even neem maar op. op ja. Ja, Goedemorgen ja. met de Erwin. De even, even volpraten. Ja, wij want, wachten even af. Ja, ja, we ja, we wachten. Met ben Zonneveld. Ja, dat kan niet missen. Eigenlijk is het valspel. Zonneveld je speelt vals. Ja, en je komt ook...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 Oké. Ik, okay, ik zie jou uh, volgende week. We gaan even door, Ben. We gaan, we, we gaan door. Uh, mag uh, nummer ja. twee ook nog een flesje <laughs> wijn? Uh... Ik, uh, ik vind, uh, nou ja, dit, dit is... Uh, ik begrijp dat mensen misschien de gedachte hebben van... Ja, Ben, die, die zit nee, zelf bij de radio. Nee, nee, weet wij grapje. Maar, uh, nee, hoor, ja. Ben wist het niet. Nee, nee, nee, ben wist ben het absoluut niet. Nee nee nee nee, hoor, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wij maken grapje. Jij nou, wist het ook niet, dus... Nee, nee. Eigenlijk, Dom, moesten we het er misschien wel inhouden Dat er tijdens de uitzending gebeld kwam worden en dat wij daar iets voor neerzetten. Ja, ja, ja. ja. Dan moeten wij ze even over... Ja, dat ja. ging misschien een, een idee. idee. Met de programmaleider gaan we het daarover Leuk daar idee, oké. Okay. Ja, je was bezig met uh, het ophalen van ja, de kaart. Ja, dus uh, om, om ja, de meeste kaarten die worden nu eenmaal bij, uh, bij de Bruna verkocht. Uh, dus daar ligt het, uh, het restant van alle kaarten die er nu nog beschikbaar zijn. En de hoeveel zijn dat er? Dat zijn er nog maar vijftig. Dus, nou klinkt dat misschien heel veel, maar dat kan... Uh, dat kan rap gaan. We hebben ja. nog een week te gaan. Ja. Uh, de weersverwachtingen zijn, zijn naar mijn idee uh, redelijk tot goed. Dus uh, ja. dat, uh, dat zal die tegenhouden. En, uh, ja. hoeveel, hoeveel mensen kun je in totaal hebben? 250. Oh, nou, er nog maar. Ja, ja, dus er zijn al aardig wat uh, verkocht.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 eerder, ja. ik weet het niet. Ja, nee, om, uh, om zes uur willen we gaan beginnen met, uh, met, met de heerlijke kopsoep. Ja. En dan uh, rustig gaan uh, doorgaan. Ja, begrijp ik. Nee? Ja? Dan hebben we straks zometeen bij het oplezen van uh, de agenda nog wel iets voor uh, 12 juni ook. Maar dat kan ze elkaar helemaal niet te bijten. Nee. Nee. Dus, dus luisterhuis, u kunt rustig naar de vismaaltijd. Dat is geen enkel probleem. Absoluut. Nee. Oké. Okay. Even een vraagje daar. Je ja. zegt het zo makkelijk, maar er moet opgediend worden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 maakt het makkelijker. Aan de andere kant de mensen van de Wurf, die weten precies uh, hoe we het gaan aanpakken. en uh, die, uh, die, die, die maak je niet zo snel gek. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Even iets over de organisatie. Wie zit in de organisatie elke keer? Ja, wie zit in de organisatie? Nou, ik begin met, met Jaap Kroon.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 Krijg je?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 te zetten, en eigenlijk ja. is dat al een prachtig gevoel. Ik, vind het, ik wou, het wou net dat zeggen. Het in ja. kostuum ja. is ja. geweldig. Ja hoor. Ja. Ja. ja, dat is een goede ja. antwoord. Ja. ja, absoluut. Oké, okay. nou dan, uh, ja, dan hopen we dat die laatste 50 natuurlijk ook nog uh, rap weggaan. Ik denk het Want wel. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, dat weer er dan blijft. een beetje uit met de kosten? Ja, dat wel hoor. Ja. Okay. Ja. Maar nu al? Ja, nu al. En maar dan, uh, uh, de... nou ja kijk, ik, uh, eind van de, van de rit, dan uh, maak ik een optelsom.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 Dat was het. We zijn dat rond. Was het. tot en met het menu. Ja. De rest alleen te zeggen dat het mooi weer moet zijn. Ja, well. nou, daar heb ik uh, patent op, denk okay. ik wel eens. Nou, dus is elk jaar is dat... Okay. Uh, ja hoor, komt okay, helemaal heb goed. Ik geregeld. heb ja. geregeld. Okay. Okay. Okay. Nou, heel veel plezier Dank bij je uh, winst. U wel. Okay. En bedankt yes, yes. voor je komst. Ja, graag gedaan. Gilbert en van Metrimonie. Go zelf een uh, matrimonie. Ja. Ja, en wij uh, zaten te wachten op Michael Albers uh, van Ondernemersbelangen Zandvoort. Ja, die, daar zitten we op te wachten. Daar uh, zitten we nog op te wachten, ja, maar ja, we hij, zien hem uh, niet. Nee, hij is uh, uitgenodigd om uh, iets over de stand van zaak van het OBZ uh, uh, te komen vertellen. Wij hadden ook wat vragen voor uh, hem. Ja. Hij is er helaas niet, maar we kunnen u wel vertellen wat we hadden willen weten. Ja, in, dat u daar iets mee opschiet. Want, want inmiddels bestaat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 Uh, um, worden we ook niet heel veel uh, wijzer. Uh, via uh, Facebook niet, de krant niet. Er wordt op zich weinig gecommuniceerd. En dat hadden we graag ja. willen weten. En er zijn wat bestuurswisselingen geweest. Rob oh, ja. Peters is ja. geen voorzitter meer. Uh, van de strandpachtersvereniging. Werner Koenraad heeft zijn strandpaviljoen ja. verkocht. Uh, zijn deze vervangen? We weten niet hoe het nee. bestuur in elkaar steekt. Jammer. Nee. En dan uh, natuurlijk heel actueel... We hebben, ja, sorry luisteraars, we hebben alleen wat vragen voor u. Maar dan weet u in ieder geval wat we, uh, welke antwoorden we hadden willen hebben. Maar de, de strandbungeloos, uh, natuurlijk op dit moment ook een vrij omstreden item is. Ja. En uh, de pop-ups. Ja, kortom wat... Heel veel willen weten van Michael, ook de plannen voor het komende jaar en dergelijke. Maar helaas, we hebben ze niet kunnen stellen. Nee, maar wie weet, um, luistert, u, luistert hij en denkt. Oeps. Oeps, ik moet toch eventjes wat komen vertellen. Ik maar. had, uh, en dan willen we graag uh, u de antwoorden alsnog meede uh, meedelen voor een volgende keer. Ja, en wij willen graag met uh, Sanders Buissonier uh, blijven geloven in uh, OBZ. <lacht> Zij gelooft in mij. <lacht> We'll be Bij de opening van de Olympische Spelen zongen ze dit. Ja, prachtig nummer. Goed, wij rest ons eigenlijk nog deze ochtend agenda. Ja. En die begint zoals de laatste maand al al door met de tentoonstelling... die nog doorloopt tot 31 december. En dat is de Anne Frank tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Ja, en ook in het Zandvoorts Museum is de tentoonstelling... toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En die duurt nog tot en met 26 juni. Ja, en dan uh, van uh, 17 april is die al begonnen. Tot uh, 21 uh, juni. Pop art. Ja. In de kader van pop-up en alles met pop. Zandvoort zeggen, is een de, popdorp geworden. De, de popt wat up hier <laughs> in, dit in Zandvoort. Dorp. Ja. ja. Een expositie ook in het Zandvoort Museum. Dan hebben wij uh, een pluspunt. Een uh, schilderijen-expositie. Die is van Mona Meijer.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 Uh, door Ellen Kuil in het atelier ja. Aquaba, Schelpenplein 12. Voor maar... de Zandvoort. Dus dat is de oude Gansner smederij Precies. Maar daarvoor had je, je volgens mij moeten aanmelden. Uh, ja, het is die tot vier is tot 4 uur. Ja. Maar misschien kun je even kijken wat het is. Ja, even uh, even ja. kijken, kan altijd, uh, ja. denk ik. Dan hebben we uh, 6 en 7 juni, vandaag en morgen de Benelux Open Races, circuitpark Park van Zandvoort. Ja, en als u nog iets leuks wil kopen, moet u rennen naar het Gasthuis Pijn. Want tot vier uur is daar uh, nog de kofferbakmarkt. Ja. En uh, misschien dat je nog een leuk dingetje kunt kopen daar. Vast wel. Uh, 10 juni, volgende week, filmclub Simon van Kolm. Die presenteert de uh, second best exotic Marigold Hotel. In het Circus Zandvoort. Het begint om half acht. Oké. Okay. Hele leuke film hoor ik hier. Ja. Uh, uh, uh, Richard hier, Richard Ja. Oké, okay, goed. Nou, we hadden net met Erwin al een uh, uitgebreid gesprek over de vismaaltijd. 12 juni. Uh, op het Gasheidsplein vanaf 6 uur. 13,50 euro. Het is geen geld voor een uh, heerlijke en gezellige maaltijd. Voor het menu wat we gehoord hebben. En daarna kunt u dus meteen door naar de pubquiz in Café Koper. Want die begint om 9 uur. En daar is de toegang 2,50 euro.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 Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik dat we van tien tot vijf op onze elektrische. Nee, het zijn, nee, nee. Je kunt daar uh, eens kijken wat dat is. Uh, op die manier. Je uh, kunt uh, Kennis maken met. Uh, aha. En dan, uh, dan kun je dat uh, zelf eens proberen. Wat dat betekent dan voor allerlei modellen. En, en, nou ja, er zijn Volgens allerlei. Het is één keer geprobeerd, is één keer verkocht, maar ja, wie ben ik? Ja, Hè? ja. en dan. Uh,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 Daniel Lefferts voor de regie en techniek. De redactie van de Roosendaal Gert van Kuik en Gerry Rutte voor de samenstelling van dit programma. Koffie verzorgd ook door Gert van Kuik. En presentatie door Henny van der Leden. En Don de Grebber, dankjewel. En alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. George Harrison, Sweet Lord.